Met het de Nederlandse oorlogsmisdadiger Heinrich Boeren wordt nog dit jaar overgebracht naar een strafinrichting. Volgens een arts is hij gezond genoeg. De XSSR werd vorig jaar in Aken tot levenslang veroordeeld voor de moord op drie Nederlandse burgers in de Tweede Wereldoorlog. Vanwege zijn zwakke gezondheid mocht de 89-jarige Boeren voorlopig in een verzorgingshuis in Duitsland blijven. De Duitse justitie onderzoekt nu waar hij zijn straf kan uitzitten.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 in de Randstad staan files dus op de A4 naar Den Haag, daar staat tussen Roelevaansveen en Zoeterwoude, 5 kilometer op de A6 richting Muiden, daar staat door een ongeluk tussen Lelystad en Almere Buiten Oosten 3 kilometer A8 richting Amsterdam, 2 kilometer bij Oost-Zaan. A9 Alkmaar richting Amstelveen daar staat tussen de knooppunten Rotterpolderplein en Raasdorp, 3 kilometer op de ring Amsterdam de A10 tussen Schellingwoude en knooppunt Watergasmeer 2, tussen Amstelbissens Park en 3 en tussen Oostdorp en Klopet en Nieuwemeer 2 kilometer. A27 vanuit Breda in de richting Utrecht tussen Houten en Klopet en Twee 3 kilometer en vanuit Almere naar Utrecht staat 3 kilometer voor Utrecht Noord. En verderop, daar staat op de A28 Zwolle richting Utrecht 3 kilometer tussen Amersfoort en Afrit Maarn.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 Van heb, uh, een... artiesten die daar uh, komen. Ja, goed, van een week.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 Goed, ik heb een stuk uitgekozen van hem En uh, ja. ja, heel heel heel leuk En dat is een medley uh, Onder andere I had a craziest dream tonight En uh, ja, dat, dat, kan, dat overkomt ja. mij wel eens ook, uh, nee, maar op die, ook. Die, met die, nee, als hij daar ja. in die playboy klopt, Dan ja, kan ik dan, me dat wel voorstellen Dat hij uh, ja. daar rare dromen van krijgt En <laughs> <Ja, ja, ja. laughs> darn that dream Dus luister u naar Mel mee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 never in a dream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 en de, de, de harde kern en de bezoekers van de krocht, die weten nog dat wij daar toch alweer, ik denk twee jaar geleden, mm -hmm. tweeënhalf jaar geleden, een Amerikaanse uh, dwarsfluitist hebben gehad, Eli Ryerson. Fantastisch. En daar was iedereen toch, uh, toch lyrisch over. En in, in Nederland zitten wij niet zo dichtgezaaid. In, ik zei het al eerder, in de clarinetesten en de dwarsfluitisten...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 you <laughs>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 Uh, omdat ik werd geïnspireerd door bijvoorbeeld Rita Rijs of door Gretje Kouwveld of door. maakt niet uit wie. of iets gaat doen omdat hij door iemand wordt geïnspireerd. dan, uh, dan doe je het goed. Ja. Dan, dan, heb je, uh, dan heb je plek verdiend in, in hetgeen wat je doet. Van ja, vanmiddag, Rita uh, vanmiddag Rita Rijs. Even, even, even terugkomen, wie, door wie wordt ze begeleid? Want dat is anders als normaal. Ja, de, uh, nou Johan uiteraard. Uh, uh, Erik was uiteraard. En ik vind het ook wel bijzonder. We wilden John Engels graag nog een keer halen. Uh, uh, dus John Engels speelt vanmiddag me, met Rita reis mee. Hartstikke leuk. En dan zat ik even snel te tellen. Ik denk dat we gewoon... Uh, 180 jaar... Ja, minstens 180 <lacht> jaar ervaring daar hebben staan. Hè. <lacht> dus dat, dat. dus uh, qua timing uh, moeten ze niet gaan lopen zeuren. Daar, uh, daar weten nee. ze alles van. Dat komt helemaal goed. Wat heb je uitgekozen? Ik, uh, nou, ik, dit is uit 1961. En dat is niet zo vreselijk bekend, maar ze heeft... Uh,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 De en alle van Nelsen, zet wat moet je over zeggen? Ja, en vanmiddag de beluister in de, de krocht. met ja, van uh, Nelsen is het vanmiddag niet hoor. nee, maar wel ja. Johan Clement, Erik Timmermans en John Engels. Goed, hey Hans, ik, uh, ik kijk naar het programma natuurlijk van, van de komende, het komende seizoen uh, 2011-2012. Ja, en tot mijn groot genoegen zie ik. Uh,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 Dus maar ik, ik zal de jingle Fibra, fouten ligt heel van de hand. Dat moet echt, goed komen. Moet gewoon goed komen. Ja. Hey, ik heb een stukje... Ik heb natuurlijk van die Willem Helbreker Heb ik niets in mijn bibliotheekje gevonden. Ik wel, het, maar dat komt later wel. Oké, okay, maar wel van Landersbergen. Dus ja. dat staan samen. Ik heb een stuk uitgekozen van uh, Duke Ellington. Uh, ooit gemaakt. En het is... Het heet It Don't Mean a Thing If It At Got That Swing. Luistert nu naar Frans Landersberg.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 de Air Force Band van Clay Miller en de Airman of Note doen dat toch wel erg goed. Dus die doen nog maar een keertje een string of pearls. Gegeven door Clan Miller, uh, en de naam zegt het al, omdat hij voor zijn vrouw een paar ontketting had gekocht. En toen eraan uh, gevraagd werd aan Clan Miller: Goh, wat levert zo'n platen nou op toen de tijd? Nou, je krijgt er ongeveer 2 dollar cent voor. Toen zei iedereen: Dan verdien je niet veel, en nee, daaruit hij maar verkoopt er 20 miljoen. Eh? Dan is het Dat door... is wel dan. dan. is het toch alweer aardig. Ja. Uh, het volgende. Ja, die. die, die uh,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 It's my party. It's my party. change my heart, baby let me be, I don't change my heart. Jazzorkest let me, oh, me, me concert met Metal Bell Unchain my heart ja, luisteraars, dat was uh, heel snel. Ik, ik, meestal heeft Hans, uh, die vertelt van alles. Maar goed, nu was hij wel heel kort. Dat is ik ook moest het snel vertellen. Het is ook nooit goed, Hans. Ik maar goed, luisteraars, het... we zitten natuurlijk alweer tegen de klok van 12. En 7MPS uh, uh, zitten vanmorgen alweer uh, op.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 is zeker dan weer volgende week tussen 10 en 12 uur opnieuw 7 pm Tot dan, luisteraars!